You make me feel so good. Good. good. good. De beste medefriekers, de uitzending van vandaag, die staat op springen De Nachtwacht zit in een zware trip en het zal zijn luisteraars hier zeker in meetrekken. In tijden van de economische crisis Het is niet anders Echt alles is te vaag dat we niet kunnen ontlopen Zeker niet als je het blog regelmatig bezoekt We zijn nu namelijk bij de ultieme theorie van ons inzicht En uh, de hoofdingrediënten zijn Coraline Alice van Wonderland en eh, de Tiende Dimensie. Wat in deze dagen op nog verschijnt. Oh ja, de meest bizarre, experimentele platenkast ter wereld. Die rouw op je dak valt, juist als het je heeft weten te ontroeren. Dat komt iedere keer nog even tussendoor. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan hef van. Alice blijft, net als ik, over ons waken. Daar komt af en toe wel de waan te waan te waan Het begint natuurlijk bij het doodmaken van je kat. Dus ik heb haar nek gebroken. Dat moet je even oefenen. Als je een kat gaat pillen, dan begin je een beetje hier bij de onderbuik. En dan ga je zo achterlangs, kun je hem zo strippen, zeg maar. Maar er zit een kont. Die moet je dus doorsnijden. Dat is vies. Vervolgens dan trek je hem nog even door, tot net zo bij de nek. Daarboven zie je dat net zo die, die twee stompjes, dat waren dus de oren. Maar ik heb wel helemaal gebruikt, hè, de staart, dat mooie in het bandje. Nou ja, zo maak je dus een, uh, een tas van je kat. Ik wens je heel veel succes. Ik vind het verschrikkelijk, dus ik snap... dat, dat, dat het het verschrikkelijk? Alleen al de naam, de toppers. Y'all want this party started right. Push, push, push, push. Felix ideert, klinkt mooi, persoonlijk voor, voor de kat, en, maar ook als fileren en tering. Pus, pus, pus, pus. Vriendinnetje van is het lang niet altijd eens in en uit, maar ben meegeslopen. Geboeid, heel me stiekem gaan en blijven hopen. De nacht in en uit. poes, poes, poes, poes, poes. Maar ben meegeslopen. Het van E.T. E.T. E. E. In al zijn glorie. We komen in de nacht op voortaan dromen. Dit is een kleine droomstuk. Een nacht als vandaag. Het is Mr. E.T. met de ironie, ironie van besef en handelen. De revolutie bewandelen en afvragen, onderzoeken. Wat maakt de mens toch zo dom, dom, dom? Tom. Waarom zo dom, dom? Met regeringen als tom, tom? niet meer dan een opwelsom? Tom, tom, tom. Leuk, we kunnen we niet maken, maar wel een beetje krom. Dus is E.T. fucking, fucking business. Hello there, and welcome to a place where things aren't always as they seem. Tree. Explore this world and try to discover. I give you the monster. And be it ET ET Van de bewustwording is het goed om ons te beseffen dat het negatieve goed is. Want, want mis je allemaal negatieve dingen, heb je het helemaal niet het enfin, Niet dan mis je contrast in je leven en wordt alles juist heel vlakjes. Ja ja. ja ja. Can I go out? No, Caroline. Rain makes mud. Mud makes a mess. Oh, you know. So? So, go out and count all the doors and windows and write that down. List everything that's blue. One boring blue boy. Huh? Where does this door go? Een wereld voor je open, de nacht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 De muzikale kwaliteiten van deze trip-hop artiesten Heel mooi gevoelig in kaart gebracht door vloek. Het raakt me... Volgens, Volgens mij is dat het einde van de zoektocht naar de ware liefde Volgens mij heb je je ware liefde gevonden als je uh, Jezelf inderdaad de vraag kan stellen Of je in ieder geval bang bent Dat je uh, diegene kwijtraakt waarvan je eigenlijk alleen maar kan houden in dit leven. En. Uh... You make me feel so Goed. Goed. Goed. De horizon ligt in de verte. Hé, hey, maar ik ben niet bang, al is de weg lang. Ik voel me beter. Ik voel me sterker. Een wereld voor je open de nacht. De nacht. De nacht. De nacht. Impressive. You can find a needle in a haystack. We make a drink in this program. Here comes a overdenking. The Nachtwacht, the Old the Moet je erin? En dan moet je erin. Ja, dan moet je erin. Ja, ja, ja Oké, okay, lukt het? Nee, ja. Nee, mag, nee. Ja, ja, ja, ja, ja hoor. Oh, ja, nee, echt niet. Nee, de eerste, eerste keer is altijd het Ja, maar als het lukt, jongens is het echt helemaal te gek. Zo kik man. Ja. Oké, okay, moet ik even helpen? Ach, nee, nee, ik wil ik wat zelf kunnen Oké, dit ligt toch eens. Ja, goed lekker. Maar nee, nee, oh, niet, Hij moet wel overheen blijven. Smakkelijk gezegd. Yeah. Nou moet je hem in een gaatje doen. Het maakt niet uit welk gaatje. Oké, okay, in, uh, uh, in een gaatje. Het maakt uit welk gaatje. Oké, okay, prik hem ja. in. Ik prik hem, ik prik hem erin. erin Oké, okay, ja. doorhalen. Erin doen, erin doortreken, doen. Doortrekken. Doortrekken. Helemaal doortrekken. En heen en, heen, ook, heen en weer. Heen en weer. Heen. Heen, en weer. Heen. heen en weer. Heen en weer. Lange halen. Lange halen. Ja. En doortrekken totdat je niet verder kan. Tot het niet voor de Oké. Okay. Okay. Ja. Lukt het niet? Nee, heb ik er zo'n talent voor. Ja, tuurlijk. we eens even kijken. Laten we eens aan Oh Ja, nou is hij er uitgeschoten. Oké, okay, okay, opnieuw lekker. Oh, ik kan het niet. natuurlijk, elke boeren kan het. De, de. Kutwerk zeg, sorry Kom maar. nou zeg, van oude fiets moet je het leren. Motherfucker. Motherfucker. Motherfucker. Motherfucker. Motherfucker. De Nachtwacht. back with us. You are moving with the hypnotic sound down. down, down. Револючи! Yeah. Hey,